Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Er moeten weer hulpgoederen worden geleverd aan de Gazastrook, vindt de Wereldgezondheidsorganisatie. Volgens de baas van de organisatie moeten er evenveel leveringen komen als tijdens de gevechtspauze tussen Israël en Hamas. Ze moeten dezelfde omvang hebben, vindt hij. Verder zegt hij dat er een einde moet komen aan het geweld. Israël wil een bufferzone instellen aan de Gazaanse kant van de grens. Zo heeft het land laten weten aan Egypte, Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten. Op die manier moet een nieuwe aanval of infiltratie vanuit Gaza worden tegengegaan, zeggen drie bronnen tegen Reuters. De VN-veiligheidsraad stopt de politieke missie in Soudaan, omdat de autoriteiten in het land daarom hebben gevraagd. Er bestaat al langer onvrede bij de Soedanese autoriteiten over de aanwezigheid van de V1-missie. Die ziet sinds 2020 toe op een vreedzame overgang naar een burgerregering. In Soedan woedt een bloedige strijd. Al zeven maanden vecht het Soedanese regeringsleger tegen de paramilitaire RSF. Sindsdien worden in Soedan op grote schaal oorlogsmisdrijven gepleegd, meldde Amnesty International eerder. Zowel GroenLinks als de PvdA heeft meer leden gekregen sinds de Tweede Kamerverkiezingen, blijkt uit een rondgang van de NOS. GroenLinks kreeg er in de week na de verkiezingen meer dan 2200 nieuwe leden bij. De PvdA mocht ruim 1500 nieuwe leden noteren. De partijen spreken van een opvallende groei. Ook Nieuw Sociaal Contract heeft bovengemiddeld veel nieuwe leden geworven in verkiezingstijd. 830 mensen hebben zich sinds vorige week bij de partij van Pieter Omtzigt aangesloten. Het weer, afwisselend zon en wolken vandaag. In het oosten blijft het lang grijs. Later neemt vanuit het westen de bewolking verder toe. En vallen vooral in de kustprovincies winterse buien. Bij weinig wind wordt het min 1 tot 3 graden. Morgen in de loop van de middag en vooral s'avonds valt op veel plaatsen enige tijd sneeuw. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 7-Z-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf wow. Zandvoort, ook gewoon op <laughs> so zaterdag. Zin in Zandvoort yeah. is zin in ZFM. -M -M. Met nu, Toebak leeft. Die gasten van Toebak leeft en alweer. Dus het komt samen op dit moment. Echt geweldig. Nou, ik vind dat uh, geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. Ja, precies. Hè. Wat voor typen zijn dat nou? Mensen die niet helemaal goed op de knopjes kunnen drukken lijkt wel weer gewoon. Wat een feestje zit hier, jongen. Echt waar. Het is schitterend. Precies, het kan al beginnen. Hè. The lights are turned away down low. Let it snow. Yes, gewoon geweldig. Wat een mooi weer is het. Is, het sneeuwt, het is koud buiten. Het is gewoon lekker om dit weer te ervaren. En nog even, en uh, dan gaan ze misschien ook pauzeren daar in de Gazastrook. Oh nee, nee, ze zijn juist weer begonnen hè, in de Gazastrook om weer elkaar te bestoken. Het schijnt dat het kleingeld op, op is. Met andere woorden, uh, ja, de gijzelaars, uh, ze zouden de gijzelaars uh, loslaten. Maar die kunnen ze niet vinden, zegt Hamas. En Israël is ook een beetje. Uh, hebben ook geen gijzelaars meer die niet, niet zo heel veel hebben gedaan. Dus die kunnen ze ook niet uh, weer vrij laten. Dus nou, dan zitten ze even weer in een padstelling. Dus dan moeten ze nu gewoon maar weer beginnen met schieten. En dat hebben ze ook gedaan. En dan geeft Israël weer Hamas de schuld dat zij niet aan de afspraken voldoen. Dus dan zijn we weer terug bij af. Dat is wel heel triest allemaal. Nou, en de grote vraag is. Komt dit binnenlopen, is er onderuit gegaan bij dit gladde weer? Nee, ik nee. ben niet onderuit gegaan. Oké, okay. maar je hebt even de tijd onderschat hoe lang je het erover deed. je, ik, ik, nou, je, je wil niet geloven, ik was heel vroeg. Ja? Yeah. En toen uh, was ik al bijna was ik er. En toen denk ik, oh, toen toch die beker met mijn ontbijtje op, op uh, yes, dus eigen schiet. laten staan. Toen denk ik, nou, ik ga even naar Albert Heijn. Oké. Okay. Dus ik was zo vroeg. Ja. Yeah. Nou, Albert Heijn was dicht. ja. Yeah. Dus toen zag ik bij de bakker Bertrand van die was wel open. Dus ik heb oh, even wat okay. gehaald. En toen ben ik snel hierheen getogen. Ja, precies. Allemaal is al zo krap afgesteld ook bij jou, hè? Echt? Dus, Dat miste gewoon de eerste aankomst. Aan ja, maar dan net, dan... we zijn er in ieder geval. Mijn enige en... excuus en een hele goede morgen. Een hele goede morgen uit het witte Zandvoort vandaan hier. En uh, Ja, leuk. Het is altijd zweervol. Huh? Zeker weten. Ja, bedoel, Straks uh, we zijn alweer druk bezig in uh, Friesland om weer kunstbanen te maken. En dan doen ze wit poeder op de ondergrond. En dan gaan ze er water overheen spuiten. En laagje voor laagje zijn ze de hele nacht bezig. Wit poeder. Wit poeder schijnt dan te helpen. Ja, oh. En dan gaan ze er water overheen spuiten. Heel voorzichtig. Elke keer weer een laagje om de tijd En op een gegeven moment heb je dan een, een ijslaag van nou drie, drie centimeter of zo. Ah, ja. Dan zou je op kunnen Genoeg schatten. toch? Ja. Of ja, hebben ze het nu alweer over de... Elf steden toch? Nee. Toch, daar toch? Nee, nee, nee. Nee, nee, nee, nee. Slaaidoor. Die gaat gewoon nooit meer gebeuren. Een beetje natuurlijk. jammer, hè? Die, als je, ook, dat hebben ze namelijk wel doorberekend. De stikstofuitstoot tijdens zo'n uh, elf toch? Dat is zo bizar hoog. Dat, oh. uh, dat mag dan niet, hè? Oh, ja. Maar ja. tijdens de elf steden toch? Oh, er niemand gewoon wat, op straat. Dus nee. dat heft elkaar dan toch weer op. Ja, Met nee. Weg. Maar gewoon wat dat in beweging brengt, zo'n elfsteden toch? Ah. Natuurlijk zijn we het waar. Dat er zoveel stikstofuitstoot. Je hebt gelijk, het verhaal is niet waar. Wake ha. up, up, guts for me. Get started, your heart Ja, Walk the Moon. Grappig is een beentje. Hij bestaat uh, sinds 2008. En ze komen uit Canada vandaan, geloof ik. Nou, Amerika komen ze vandaan. In ieder geval, het grappige is dat deze band namelijk gebaseerd is op de police. Walk on the Moon. Ja, zo heet de oh, band. Ja. En, uh, Walk on the Moon was weer een plaat van uh, police. En de police hebben hun naam weer gebaseerd op de politie. En de politie heeft de naam weer... En goed, zo hangt het allemaal in elkaar natuurlijk. De hele wereld met uh, elkaars uh, namen geven en zo. Goed, dus ga uh, dus er morgen hier bij het We kijken de wereld in. Wat speelt er allemaal straks weer een aantal rare berichten. En de geschiedenis uh, drinkt weer aan u op straat. Straks na uh, negen uur. En dan hebben wij weer een hele lading met uh, geschiedenis. Nou. Ik heb hem weer gehoord dat Walking on the Moon. Uh, ja? Maar ik, ik heb niet gehoord dat hij erop leek omdat ik druk was. Maar dat vond ik wel een hele fijne plaat. Een hele fijne Van plaat? Van de politie. ja. Ja, goed, dat heeft niks te maken met uh, dus de muziekstijl die deze band maakt. Nee, zeker niet. Nee. Maar uh, waar, hoe kom jij dan erop dat dat uh, huh. zo was? Wat? Nou, dat hij, uh, dat, uh, dat hij erop leek. <laughs> nee... De, de band heeft de naam uh, uh, uh, gekozen om het nummer van de, de police... Omdat de ze, Ja, omdat ze het dus plaatje band van heet Walking, Moon. Walking on the Moon... Ja, je stond wel aan net. Ik stond wel een beetje okay, aan. Ik, ja, was, ik was aan het opstarten. Door. We ja, gaan door. precies. precies. Ja. Uh, er is een niet bestaande influencer, een, Spa een Spaanse influencer... Ja? die verdient gewoon duizend dollar per Instagram post. Ja? Dat is heel grappig, want... Uh, uh, het is namelijk geen echt persoon die bestaat. Het is oh. een uh, kunstmatig intelligentiemodel. Yeah. En het, het is uh, een 25-jarige uit Barcelona. Uh, ze heet uh, Aitana Lopez. En uh, ze heeft 182.000 volgers op Instagram. En uh, ze, ze bestaat gewoon helemaal niet. Het ze is ontwikkeld door een modellenbureau, de Clueless. En het bureau heeft dus uh, haar niet in dienst. En ze doet gewoon eigenlijk wel heel goed met haar. En uh, de oprichter die, uh, zei, uh, nou, had geen zin om afhankelijk te zijn van menselijke problemen tijdens het doen van zaken. Want dan komen ze weer niet. En, oh, ik ben een beetje misselijk. Nou ja, hij zit die model even lekker neer, joh. Oh ja, precies. Ja. Hij, zegt, uh, hij ging analyseren hoe het werkte. Ik kwam tot de conclusie dat veel projecten op pauze kwamen te staan... en zelfs werden gecanceld. En uh, meestal is het de fout van de influencer of het model. Dus uh, nou ja, het model hoeft niet te eten of te slapen... kan altijd komen opdagen... En uh, ja, het is echt super populair. En dat geldt wat ermee verdiend wordt. Waar gaat dat naartoe? Gaat het dan ook naar die... Uh, naar dat het, het, het die het opgezet heeft? Ja, ja. Okay. ja. Of die wordt die het voor een, een goed doel ingezet? Ja, dat denk ik niet. Ik nee. denk dat zij het goede doel zijn. Zij zelf. Ja, oké. Okay. Maar het is inderdaad een hele mooie dame als je... Kijk wat ze ja, haar uh, samen mooi. Ja. ja, dan denk je van nou, wauw. Zij heeft heb... wel een beetje een oude oma-kleur haar. Dus een beetje paars. Dus meestal oude oma's die nemen dan paars ja. haar, maar zij heeft paars haar, hoewel dat er ook in de punctie nog wel in is. Mag maar ik... knap gemaakt dit. Ik denk van nou. Uh... Zeker. Maar het, bedoel, een klein beetje handig iemand in, uh, in je bedrijf die hier. Die kan toch ook via IA zelf ook een model in elkaar flansen? Ja, natuurlijk. Ja, dus dat hebben be... zij gedaan. En ja, maar wij bedoel, als je het mee. via dat bureau doet, moet je weer geld betalen. Ja, maar dat, is niet, dat hoeft helemaal niet. Ja, oké. Okay. Nou, goed. goed. Vandaag in de krant een heel stuk te lezen over namelijk de veiligheidsdiensten, de AIVD hier in Nederland. Die dan weer uh, terroristen in de gaten houdt. Onder andere ook uh, Marokko, houden ze erin in de gaten. En nu schijnt dus een of andere hele vooraanstaande uh, uh, man die voor de AIVD werkt. Die heeft dus heel veel informatie verzameld. Ja. En dat doorgespeeld aan Marokko. En uh, ja, hij, hij was zelf. het maf is dat deze man echt een hele fanatieke strijder is op zoek naar terroristen. En ja. zijn collega's bestemden altijd als jezus gast, niet iedereen is een terrorist, hou eens op. Nee. Hij werd bestemd als zo'n fanatiekeling. Maar uiteindelijk heeft hij al die informatie heeft hij weer doorgespeeld aan de, aan de concurrent. Aan de vijand. Eigenlijk. Aan de vijand ja, eigenlijk. Ja, ja, en dan ach. vragen ze altijd af, hoe is hij dan tot stand gekomen? Nou waarschijnlijk omdat hij ook heel vaak naar Marokko ging... ...en daar waarschijnlijk privileges heeft genoten. Hmm. Of in een soort, uh, ja, noem je dat... ...een trap is gestapt, weet je. Dan word je uitgenodigd voor een of van de feest... ...en voordat je weet heb je een hele mooie dame... ...op je hotelkamer wachten. Oh. En dat je denkt, ja, ziet er ook heel veel mooi uit. Ga ik er wegsturen, oh, moeilijk, moeilijk, moeilijk. En voordat je weet word je gefilmd met je activiteit... Oh. ...en dan word je daarmee gechanteerd. Oh. Uh, dat is misschien wel net zo lucratief als dat model. Ja, ja. ja? Je dus, uh, hoeft er zelf niets voor te doen. Deze, dus, uh, hoe heet die man ook wel weer? Uh, even naar het, uh, Ab L.M. Hij is 64. Even volhouden, dan ga je met pensioen. Maar er schijnt dus echt heel veel belangrijke informatie van Nederland... naar Marokko hebben gesluist. En uh, dit is bizar. En dus dan leggen ze ook uit uh, welke dingen er allemaal uiteindelijk uh, gebeurd. En onder andere is hij erin geluisterd door uh, vorige bronnen. Uh, of is hij degelijk uh, door een uitgekoopt pensioen... Uh, een spion die jarenlang een dubbelrol heeft gespeeld. Nou, dit, dit is allemaal heel, heel veel theorietjes hebben er op bos Ze hebben nog verhaal. geen bekentenis van hem gekregen, maar het is gewoon wel duidelijk dat hij het gedaan heeft. Oh, wel... ik, ik denk wel dat we dit verhaal nog even straks moeten delen. Dan kunnen we toch ons gemak teruglezen. Zeker. Op deze koude dag, hè? Zeker. Ja. Eh, tijd voor de koude oorlog. Goed, straks nou. de dan bericht en het Even muziek. Ze hebben een nieuwe cd uit, althans de cd zit er aan te komen. Pick up the pool of pink creations. The vaccine. Jan Gun, Silver Fox. Volgend jaar bestaan ze 12 jaar voor het te groot gebeurt. Geen idee, dit was een van een beginnen platen Midnight in Richmond. M.A. Waves, oh ja, doet ook een beetje denken aan Steely Dan hè. Meer zoete, geslepen muziek. De grappige zijn, een aparte verschijning. Vooral de ene zanger, en die geloof ik... die heeft van het spierwitte lange haar met zo'n zonnebril op... dat je denkt, wow, dat ziet er bijzonder uit. Daarvoor trouwens nog de laatste, nee, de nieuwste zinger van de vaccines... Dat heet Heartbreak Kids. Hier in de zaterdagmorgen. Het wordt spannend. Sinterklaas komt dichterbij. En vandaag in de Telegraaf een heel stuk over de, de, de, de pakjespaniek. En uh, Martin uh, Gijzenmeijter en uh, Dominique Engers. Dat zijn de personen die uh, gedichtjes op, uh, af, op uh, bestelling maken. Oh, ja. En uh, plus minus 16 regels per gedicht. Ik vind het toch wel wat, hoor. Ik doe meestal vier gedicht. Vier regeltjes ben ik klaar, snel. ja. En uh, hij zegt ook zelf: Ik doe geen uh, wraakgedichten, uh, weet je, met hele naarheden in. Of, of dat, dat een kind moet worden afgestraft omdat hij heel, heel uh, uh, ondeugend is geweest de afgelopen jaren. Dat doet hij niet. Maar hij draait zijn handen niet voor uh, hij, uh, hij heeft iets van 2000, uh, 2000 gedichten al geproduceerd. En hij zegt: je, je kan je surprise een beetje compenseren met een goed gedicht. Zeker. Als zeker. je een slechte surprise hebt. Ik, ik denk bij mezelf, want ik maak als een hele mooie surprise om mijn gedicht te compenseren. Ja, oh ja. Nou, en, ik wil je best wel even helpen met een gedicht hoor, zo. Ja, maar weet je, we hebben thuis ook nog twee andere dislecten. Dus dat is wel heel leuk dat je ontzettend uitsloog op het gedicht. Maar ja. dan moet het nog worden voorgelezen. Ja, daarom heb je het bij, want dan gaan we het zo eventjes ja, maar, doornemen. Dat snap je niet? Dan heb je jij, jij een heel mooi gedicht gemaakt. En dan gaat die ander dat lezen en dan klinkt het nog van gemeten. Dus oh. er zitten zoveel nou, haperingen in het lijn, dus wij doen geen gedichten thuis. Uh, dat vind ik wel even jammer, hoor. Maar ja, ja, dat weet ik. Dat is ook jammer. Maar ja. als je drie dyslecten in een familie ja. hebt van vier... Ja, ja. ja dan wordt dat echt zo... Dan iedereen je vrouw vindt... is de enige niet ja. dyslect. Die hoogbegaafd is. Die moet gewoon alle gedichten ja. voorlezen. ik werk thuis ook met en ik heb. Nee, even normaal. Even normaal. Idioot. <laughs> maar ja, je hebt natuurlijk had, uh, die twee gedichtregels van de reclame. Ja. Van, uh, uh, het duurde heel lang... Uh, uh, de weg was ongekend en zo en misschien hoop toch dat je er weg ja, bent. Ja ja, die je? kennen we allemaal dus lokiet dat. Nou, die kan je gaan doen boekje. Ik vind het de, de, uh, sommige klaaf vind ik heel leuk. Deze yeah. krijgt niet de Lode Loekie. Nee, ik word, ChatGPT wordt ook nog wel genoemd... van uh, raadpleeg ChatGPT... maar die schijnt uh, niet zo grappig te zijn. Die, dan krijg je oh. hele serieuze gedichten. Ja, ja, ja, En het klopt niet altijd helemaal. Dus maar ik weet dat wordt het wordt wel, wel slimmer, dat apparaatje. Weet jij welk programma... Hoe, hoe je dat moet gebruiken? Want ik heb, ik heb wel zelf van... nou, dan wil ik wel ChatGPT gebruiken... En dan, moet je ja, van ChatGPT via... zelf vragen, dan ja. lost het voor je op. Maar, maar via welke app? Ben je ja, al? ja jij, jij bent nog steeds niet ingestapt. Blijf uitgestapt, zeg ik ja, altijd. Ja, dat is ook Blijf ook in ook deze zo. wereld, beter. Ja, dat is ook zo. Oké, okay, de Pinglings. Ja, ja dit, dit is, uh, uh, ik, ik heb zelf ook wel eens dat ik zomaar even weg uh, kan dutten. Dat ik denk, hé, hey, mijn muis klikt. Oh, oh ja. ja, ik ben hier, weet je wel. Zo. Maar pingo's, uh, bingo, uh, die schijnen dus al tot 10.000 keer per dag in slaap te vallen. Okay. Echt, dus zo'n dutje doet ze op maar een paar seconden. Yeah. En ze slapen op allerlei verschillende manieren. Maar het is echt de enige diersoort die zo gebroken slaapt. En uh, ja, er is een man die doet daar onderzoek naar. En ze hebben elf dagen lang veertien pingwings gevolgd. Die waren beplakt met allerlei elektroden en andere sensoren. Nou, misschien dat ze daarom wel niet goed konden slapen door al die sensoren. Ja, op hun ja, lichaam. Ja. <laughs> maar ja, de onderzochte pingwinks zwommen wel in de zee pas op een jongen. En in zee sliepen de dieren toch nog 3% van de tijd, terwijl je in de zee ligt. He? Maar terug bij het nest vielen de dieren regelmatig in slaap... tot wel 600 keer per uur. Zijn die sensoren wel goed? Hebben ze, hebben ze apneu of zo? Ja. ja maar ja, ja mensen ja. kunnen dus wel dit soort microslaapjes ervaren. Maar dat is wel een uh, beetje gevaarlijk als je achter het stuur zit. Maar ik had gisteren ook... Wij zaten gisteren in één locatie op mijn werk. Ja. En daar was de, de, de verwarming een stuk. Dus op een gegeven moment was het gewoon volgens mij... binnentemperatuurmeter binnentemperatuur meter 14 graden... En ik, van, nou, ik ga nu toch echt in het andere gebouw zitten. En dan kom je daar en is het weer warm. Ja. En dan uh, heb je ook van die hele warme wangen en zo. En dan begint het systeem weer op gang te komen. En dan heb ik zo moeite om wakker te blijven. Dan heb ik echt wel een paar microslaapjes gedaan. Ja, in beweging blijven, zeg ik altijd. Ja, ik ik ja, heb ja. echt geschreven, het zover gehad. Dan moest ik iets lezen, ging ik het gewoon lopend lezen. In de gang, heen en weer, lopen. Dan is het toch beste. Omdat je anders in slaap vindt. Ja, Weet je dat? Natuurlijk. Oh. Als je, je beweging is natuurlijk het beste voor je lichaam. Maar beweging mensen is gemaakt om te lopen. Ja, dat om is Om te bewegen. We zijn verzamelaars en we hebben kilometers gelopen. Vroeger, weet je, mijn voorvader en zo. Maar... <laughs> Het waren jagers, verzamelaars. Ja, wat heb je, heel veel haar. Ja, dan had ze nog geen jas. Dat was het. Oh ja, dat maar was het. Ja. in ieder geval, ik, echt, als ik veel moet lezen, dan ga ik lopen, bewegen. Weet je wel, een beetje heen en weer. Ja, dan moet je ze in je hand kunnen houden. Want als je gewoon een vaste computer hebt, dan zit je weer. Computer? Maar we hebben ook sta-bureaus, hè, dat wel. Ook oh, computers? Nee, ik gebruik gewoon een boek natuurlijk. Nog. Een boek, een krant, dat soort dingen. Vertelde de dyslectische man. Zeker! <laughs> Afschuwelijk lezen, maar het moet af en toe gebeuren. Dat is wel duidelijk. Straks de naar deze plaat van de. Go for sit there! The, the COVID, the COVID ja, de covid of De covid Ja, de kinderen bent ook niet. Soms ontdek je weer eens wat op uh, internet en denk je: denkt. Oh, best grappig. Met Zeker, we kijken naar de Zandvoortse krant, wat er allemaal speelt hier in Zandvoort. Vorige week twee boten voor de kust. We hebben het verhaal al gehoord natuurlijk. De ene boot wilde de andere boot helpen. De eerste boot die uiteindelijk kwam uh, voor de kust, die wilde granalen gaan vissen. Maar die kwam vast te zitten. En uiteindelijk kwam dus een andere uh, kotte erbij. En die wilde hem lostrekken. Maar uiteindelijk de sleepkabel van die, ja, die ertussen zat... die kwam weer uiteindelijk in de schroef terecht. Kwam ook op een zandbank terecht. Dus uiteindelijk kwam er een veel grotere sleepboot. De Multra Ship. En die probeerde ook. En dat mislukte. En uiteindelijk hebben ze twee dagen rust gehouden. En toen op zondag, jawel... toen is ook nog een KNRM erbij gekomen. En toen hebben ze een nieuwe verbinding gemaakt... Uh, toen is hij wel losgekomen. Uh, nou goed, dat, dat, toen is die eerste, of de tweede boot losgetrokken. Maar die eerste boot is je uiteindelijk ook nog vertrokken. Want daar heb ik weer geen richting op gelezen. Dat heb jij even gaan nou, in Dat was de allereerste boot. En uh, daar heb ik van Marco heb ik toen wel een filmpje gezien. Of, of, of een foto gehad dat hij weg was. En, ja? en toen daarna was er ook een filmpje. En daar kon je helemaal zien hoe hij uh, weggegaan is. Okay. En die is ook, uh, hier en daar staat hij op internet. Okay. Dat is wel heel leuk. We zijn hier alle twee vertrokken. Het was wel een hele onderneming. Zijn we zijn bij elkaar denk ik vier dagen mee bezig geweest... om de boel weer uh, schoon te krijgen. Maar ja, Sants, is hier gewoon Hebben ze nog iets gelekt trouwens? Is dat nog? Hebben ze <laughs> nee. nog iets gelekt? Nee, hè? Nee. niks over gelezen. Maar het, was, het was de boot van Sinterklaas natuurlijk. Ja. ja ze precies. hebben we allemaal cadeautjes gelekt. In, okay. Die zijn allemaal in de schoenen terechtgekomen en zo. Ja, zoiets, ja. Zeker. Andere berichten is... <laughs> ja, andere berichten zijn... Ze zijn op school heel goed bezig met water. En de gemeente Zandvoort heeft dus gezorgd uh dat... Dat uh, een j o g zandvoort die heeft dus uh, een, uh, gezorgd dat de kinderen allemaal een soort beker krijgen... zodat ze meer water gaan drinken op school. De aandacht voor deze thema's die draagt bij aan het voorkomen van overgewicht en obesitas. En daarmee wordt de kans vergroot dat de jeugd opgroeit tot een gezonde generatie. Nog okay. even, alle kinderen worden in een kootje gedaan... Ze krijgen alleen maar gezonde dingen. Deze ja, moet juist niet in een kooitje. Je moet veel gaan bewegen, eigenlijk. Ze moeten ja. Naar buiten. Ja, ja. ze moeten van de limonade af, en ze moeten gewoon water gaan drinken, natuurlijk. Ja. En uh, ja, een gezondere leeftijl aannemen. En uh, nou, er moet een gezondere generatie gaan ontstaan. En sinds 1 juli 2021 is Zandvoort een JOG gemeente geworden. De JOGG gemeente. In samenwerking met andere gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Hand in één slaan om de jeugd te redden van de ondergang. Want. Het drugsgebruik in de Zand ook. Het ongezond leven in Zandvoort was wel. Uh, wel ja? Toch slecht, hè? Maar ja. hebben ze dan uh, metingen met het water ook? Dat ze kijken hoe het rioolwater, hoeveel drugs ja, erin ja, zitten. Dat is dus wel weer een onderzoek van een aantal jaar geleden. Maar het was echt wel duidelijk dat de Zand wordt jeugd mm, een beetje aan het afgeleiden was. Oké. Okay. Ik Die. zie hier trouwens een. Uh, Oh, jij wilde nog wat zeggen? Nee, vertel maar. Een bericht over je dat een burgemeester op bezoek is bij een 109-jarige. Ja, bizar hè? Leuk hè? En het grappige is, want uh, wij hebben pas geleden... hebben wij uh, gezongen met ons uh, kleine koortje bij, ergens in uh, Utrecht of Lelystad. Uh. Maar er da, was een feest over de meer dan 100-jarigen. En deze mevrouw was erbij. En dat is vroeger mijn overbuur, uh, overbuurvrouw geweest in uh, Zuiderstraat. Ja. En uh, ze is de inmiddels op zeven na oudste inwoner van Nederland... En vorig jaar stond ze nog op plek 17. Dus, maar ja, het is wel zo'n constructie. Dus als zij ja. eerste moet worden, moeten die anderen eerst overlijden. Dat is toch wel een beetje ernstig. Ja, houden ze contact. Hebben ze een WhatsApp groepje? Ja, waarschijnlijk. Oh, die ziet het, er eentje niet meer reageert. Nou, ja, de ben burgemeester ik al gestegen is... in mijn uh, lijst Ja, niet. En de burgemeester is wel vast de gast, want sinds zijn aanstelling ja, ja, ja. is hij ieder jaar op haar verjaardag om een taartje te eten. Want het Klopt. blijft natuurlijk meer dan 100 jarige. Volgens mij heb je het uh, verhaal over je, dat die buurvrouw is vorig jaar ook verteld namelijk. Toen was namelijk 108. en Ach. 8. Ja. Zeker. Meen je dat? Heb ik het vorige keer over verteld? Ja. Ik ben het alweer vergeten. We gaan, op op, uh, we gaan uh, af op 110-jarige leeftijd. Ja. Kas Kastin heet ze. En ik weet alleen de achternaam niet. Kas Kastin is, uh, is de achternaam. Kas oh, is de achternaam. Okay, en haar man was kolenboer, volgens mij. Oké, okay, nou, in ieder geval grappig. 109 jaar oud geboren in 1914, hè? Is dat, was dat de Eerste Wereldoorlog? ja. In de Wereldoorlog was het heel oud al. En de Pieters vond ze al heel wilde muziek. Ja, mijn vader was van 1918 en die is slechts uh, 78 geworden. Ja. Dus dan is dit toch wel enorm. Goed, er was toch er hoop te doen over de, de uitslagen van de verkiezingen. Het is toch al heel lang geleden ook weer. En ze hadden wat nummers neergezet. De VVD had er 2406. Lef, die had het minst dat vier stemmers. En uh, 31 ongeldig en 20 blanco. Dat is wel leuk om even naar te kijken. Ja, de PVV had echt het meeste heen in Zandvoort. Ja. 32, stemmen hadden ze gekregen. Gewoon. Nou, ja, goed. Ja, wat ja, zullen we er eens van zeggen? Wat zullen we ervan zeggen? Ik nou, ze vind dat die mensen sterven moeten. Oh nee, dat mag ik ook, ook niet zeggen. Oh, mensen die... die erop stemmen. Ja? Ja, ik, ik heb, uh, ja, het is een enorme proces, proteststem. En ik hoor het echt om me heen. Ja. Gisteren was ik dan uh, bij de kapper. En die, uh, die, dat meisje had ook gestemd. Ja. En die was, uh, ze was pas 24 of zo. Maar niet beseffend van, uh, ja, hij zal, moeten, hoe noem je dat? hij zal zich moeten aanpassen. Want ja, de dingen die hij wil, dat, dat kan niet volgens nee, dat kan de, kan niet, het burgerwetboek. Nee. Dus heel veel dingen kunnen niet, dus je gaat allemaal in de ijskast. Ja, ik heb ook even tot hier, even, uh, ik zit te kijken. Alles gaat in de ijskast, ja, twee ijskasten vol. Vol, ja. ijskast vol, en uiteindelijk, wat blijft er over niks? Nou, er komt de volgende partij die sluit aan en die gaat dan de dienst uitmaken. Ja. Of denk ik echt heel kort door de bocht. Ik denk het wel. Nou ja, goed, laten we hopen dat het goed komt. En uh, Git Wilders was op Twitter niet heel erg aardig. Maar in, uh, met Plasterrek uh, zaten ze gezellig. Zaten ze met z'n twee gewoon lekker uh, even, even te keuvelen. Ja, dit. Uh. Nee, nee, dit zaten Zo, daar Zitten we dan? Daar zitten we dan? Ja, daar zitten we dan hè. Ja, dat hadden we verwacht. Nee, dat hadden we niet verwacht. Goed, het is nee. zover de Zand voor berichten. En dan hebben we even nu muziek van. Ja, Duran, Duran, terug van VVS. I love you do. News today, Dance McCauver. When I first met you on the roof, you caught me in your web of youth. But now I know the wicked truth. It's much too late, so what's the use in fighting? but innuendo Besides, you would have stayed away like Sometimes. Now, this may come as no surprise, but I'm content to compromise until the day. Macabre, zo heet de Nieuwe CD. En ik las het niet helemaal goed. Love voodoo. Niet love you do, maar love voodoo. Ja, hou je lisbril, je leesbril altijd paraat. als je dingen tekst moet uh, lezen. Dat is wel handig natuurlijk. Het is zaterdagmorgen in mijn toepakleef. Het is uh, alweer 20 minuten voor 9 uit het witte zandvoort. En de schaatsbaan is hier alweer actief? Bijna. Hij, hij gaat geopend worden komende. Nee, niet komend, over twee weken. Of twee? Dus ze week. zullen wel beginnen met de opbouwen straks. Ja, ze hebben een hele grote huisje erbij gezet en koekjes zo pittend. Ja, en uh, volgens mij is het ook zo dat iemand van ZFM, een van de mensen, dat hij dan daar regelmatig even draait. Oké, al leuk. Maar het met... lijkt me wel een beetje frips. Ja, ah, met ja, dit goed. weer. Hè? Want, uh, goed kleden en in beweging blijven, grote stampers aantrekken. Ja, ja ski-kleding. Ski, ski, ski ja, Vandaag in de krant te lezen. Ja, het is namelijk uh, alweer... Uh, nou, ja, nee. Het, het is plus minus tien jaar geleden, ja. Ja, ik moest even alweer? rekenen. Dat Hives ermee stopte. Tien jaar pas? Ha, tien jaar geleden. Oh, dat hij het veel langer was. In 2013 ging de stekker eruit bij Hives. En ik heb ook heel fanatiek gehives toen. Ik had van allerlei dingen erop gezet. Alleen verhalen, ik had met iedereen contact. Tot een gegeven moment werd Hives omgedoopt. En toen werd het, uh, ja, Facebook was toen veel populairder geworden. Het was ooit op bedacht door uh, drie Nederlandse ondernemers die handig waren met uh, computers. En een gat in de markt vonden. En uh, uh, ja, zo had iedereen uh, een eigen site op internet. Kon voor allerlei dingen creëren en zoiets. En heel veel mensen kijken met nostalgie terug naar de banaantjes, de bewegende poppetjes. En zouden zo weer overstappen naar hives. Dat bleek uit een eerder onderzoek van uh, de VPN-gids en uh, uh, Johanna Dis uh, Den, uh, Den Besten uh, zegt uh, miljoen, miljoen keer leuker te vinden dan de, de, de onpersoonlijke Facebook en uh, op Heijs was het altijd gezellig en waren helemaal geen kritische noten en die was vrienden van elkaar ja, ja, ja dat kennen we allemaal nou. geen, vroeger was alles beter ik denk dat als Heijs gewoon door was gegaan had je dezelfde shit gehad op Heijs wat je nu op Facebook hebt ja. dat, dat hou je toch niet tegen maar goed, mensen denken er wel terug met uh, heel veel plezier. Heb je ook nou, een hivespagina? Uh, ja, en, maar ik merkte ook op een gegeven moment... dat mijn zoon werd een beetje gepest op school. Dus dat iemand een pagina van hem gemaakt... dat hij homo was en dit en dat. Okay. Dus zat hij nog op de lagere school. Kijk, direct het al. Gaan. Hij is nu 27. dus yeah. Dat is wel langer dan 10 jaar geleden. En uh, wat ik me ook dan afvraag... Van, het was een Hollandse onderneming. Yeah. Maar die hebben dus, dus eigenlijk internationaal goed geboerd. Want ze hebben toen ook verkocht... voor een, een hoop geld aan... De telegraaf of zo hoorde ik. Dat klopt, ja. Ze hebben het gekocht aan de telegraaf, maar uiteindelijk is het uh, een spelprogramma-site geworden waar je alleen maar spelletjes kon spelen. Ja. Ja, dus oh. computer games. Uiteindelijk is het helemaal omgedoopt. En ik weet nog wel, die laatste dagen, dan roept dus op. Om eh, al je informatie weg te halen. Want alles werd in één keer verwijderd. Oh. En dan werd er werd het heel iets anders neergezet. Dus uh, ja, goed. Ja, dan wordt het uh, een of andere vraag. Facebook vragen. was gewoon een stuk populairder. En, nou, dan moet je geven maar die, met, uh, die gebruik, gebruik je helemaal niet eigenlijk. Wie? Ik? Ja. Nee, nee Dus, dus, dus je ja, hype is uh, weg. En nou, uh, nou ben je helemaal verstoken van alle nieuws van de wereld. Uh, ja, ik weet ja, totaal Facebook niet wat er, wat er in de wereld gebeurt ook. Gewoon. Nee, nee, nee. Helemaal Nee, ik weet ook niet welke bubbel ik moet instappen. Want er zijn zoveel theoretjes over de wereld. En ik weet niet welke de waarheid is. Nee, dat is ook het probleem. Ja. Dus uh, hou blijf gewoon met de NOS. Echt waar? Bij de NOS? Nee toch, gast. Dat is er niet waar? Vertel. Ah. Ja, er is een zeilschip uh, uh, gebouwd in Nederland. Uh, de lange sloepjacht Coru. En de eigenaar is Jeff Bezos. Die oh, ken Bezos, je misschien, ja. Uh, Bezos, zeg ik Be, het goed? Ja, Bezos, ja. Oké. Okay. Maar ja, die Coru, die, was dus, uh, uh, die, die is dus al door een Nederlands uh, bedrijf gebouwd... Maar de koroe was eer, eerder al te hoog voor de Rotterdamse brug de Hef. En nu blijkt hij dus ook te lang te zijn voor de nieuwe thuishaven in Fort Lauderdale. Oh, ik heb een hele grote hek. Ja. Ik kan hem nergens kwijt. Nee, precies. Dat <laughs> is de story of, of your life. Ja. Maar uh, nou ja, de koroe ligt nu dus nu net buiten de jachthaven in Port Everglades. En uh, ja, Bezos, uh, Be Bezos, hoe zeg ik dat goed? Ja, Bezos. Bezos. Je, je kent hem dus Die niet Die koos bij. de haven nee. in Florida. Ja. Nee, ik, ik ken wel uh, Amazon, maar... Ja. Die Naam van hem niet, nee. maar die heeft die haven dus gekozen als thuishaven. Ja. maar uh, hij heeft er dus ook al voor 147 miljoen dollar twee huizen gekocht. Wat een geld dat je denkt wel. Wow. Maar ja, de, de, de Britse Daily Mail is helemaal losgegaan over het ruimteprobleem en uh, die, die koppelt er gelijk weer die carbon footprint aan. Maar ja, ja, ja. Die uh, Jeff Bezos die die die heeft wel een earth fund en dit heeft hij al 10 miljard erin gestopt om het klimaat te helpen redden. Ja, dat klopt. Dus ja, aan de ene kant... Uh, ja, het moet wel een paar superjachten, superhuizen... maar ik heb wel 10 miljard dollar in dat ding gedaan. Ja, alleen ook om je het af kan trekken. Ja, ik weet niet of dat het is. Maar Hypocriet. Het, het is wel maar Dan ben je milieu bezig en dan wil je een heel groot schip... en dan, dan denk je, echt, waar zijn die bruggetjes zo laag? ik Dan er nergens meer varen in, in de grote, uh, grote zeeën dan. Ja, maar dit is wel heel ik groot, was. hè? Ja, oh, die, oh, maar die masten kunnen er gewoon af. Ja, die kan je vast wel omklappen. Nou, ik... En de Nederlandse vlag erop, hè? Dus ik ga ervan uit dat dit dat schip is. Ja, dat, zou je, dat, nou, dat zei je. Maar het is wel een, echt een zeiljacht, Ik had echt een heel groot cruiseschip verwacht. Ja, dit ik is ook. Een zeiljacht. En daar kunnen ja. die, die masten kunnen gewoon, weet je wel, die kunnen gewoon een kopje kleiner worden gemaakt. Dat is ook helemaal, helemaal geen, geen, geen punt, gewoon. Die, even, ja, zeker. Dat zetten we later weer vast. Met een paar boutjes. Ja, naar de, naar de brug komen ze weer terug. Beter hoor. Het is een hele oh, grote. Ik zie hier weer een andere, die is heel anders. Ja, oké, okay, nou. Er zijn ook zoveel schepen in de wereld. Ja, die is wel groot. Die kan je niet met dingen van afzagen bovenkant. Goed, kijk op, op pagina, onze Facebook-pagina, onze hype pagina voor meer informatie. wat ah, ah, ah, ah. hebben we hier? C-Mac, stay for something. I told you that my mind started off. You told me that you played guitar. I knew that you would it is, but you could. napratend of een um, boottochtje nou zo leuk is, en dan vind ik niet maar maar ze luistert nooit, dus ik kan het gewoon zeggen dit. Luister vraagt altijd van, ga je mee met een uh, boottochtje, dan zeg ik altijd, ja, ja vind ik wel leuk, we gaan we heen, dan gewoon even door, door de stad heen, in Alkmaar. en dan varen we zo'n rondje en dan denk ik, oh, jezus, en ja, dan lig je daar gewoon een beetje in zo'n boot, ik kan er niks mee. Dan ga je, je mag er niet af, nee wij vrienden had ook een boot. Ja. En dan moesten we mee. En dan waren we ergens bij een leuk eilandje. Ik denk van nou, dan gaan we gewoon van die boot af. Gaan we daar yeah. op het strandje. Een barbecue of weet ik veel. Yeah. En dan van, van die boot af. Nu zegt hij tegen iedereen. Ja, ik heb die boot verkocht. Want ze wil steeds van die boot af. <laughs> <laughs> maar ja, het is ook zo raar. Dan heb je een boot. En dan moet je mee uh, een rondje varen. Yeah. En, uh, maar, maar als je een mooie auto hebt, zeg je ook niet van... kom, we gaan even een rondje door Zandvoort rijden met die auto. Ja, dat doe je, je ook niet. Alleen als je een Ferrari hebt, dan moet je het ook wel bij het stoplichten ja, laten blijken. Ja. Ah. Ik heb ook wel gehad, dat dus ik bij een kroegje aan het eind van de Hattestraat... En dan zag je echt wel een stuk of vijf keer dezelfde auto langskomen. Ja, ja. ja, je bent gauw klaar in Zandvoort met een rondje. Elke keer over de boulevard. Zien en gezien worden. Hè. Waar zijn de trasjes? Daar moet ik overheen rijden. Nou even, kijken, nou, even scannen wie er zit. Ja, natuurlijk. Dat is Leuk. natuurlijk zo. Maar Jeff Bezos, ja? die staat wel op nummer twee van de, uh, van de grootste en, en mooiste en duurste boten. Okay. Op de eerste staat uh, Arnaud, Bernard, 213 miljoen. miljoen. En die Jeff, die is de 120 miljoen de koru. Hij is 127 meter. En die andere is, kan ik niet, die 181 meter zelfs lijkt wel. Zo. Maar er zitten dus ook inderdaad een paar boten bij. Oh ja, die is dus van Bill Gates. En het zijn allemaal bekende namen. Hè. Vladimir. Oh, dat is Poetin natuurlijk. De Barbara. Ja, zijn die allemaal een niet die, de ketting gelegd. Die heet de Potanin. Als die er gewoon buiten uh, Rusland zijn gebouwd... Dan ja. is er een ketting omheen gegaan, denk ik. Ja. Dat is wel de bedoeling natuurlijk. Maar ja, wel bijzonder, hè? Dat je ziet dus inderdaad uh, die namen... Sergei en uh, Amanci en Len... Amanci, Dat is vast van de maffia, iemand... Dat zou kunnen. De verlaat meer, die heet de in. Dat ging over de boot en momenteel liggen ze ook allemaal in de haven. Alle de ketting. Worden ze opge, opgeknapt, omdat het is winter. Het is ook helemaal niet aantrekkelijk om nu met een boottochtje erop uit te trekken natuurlijk. Vandaag in de kranten lezen de afgevaardigden stemmen Santos weg. De republikein George Santos is door zijn collega leden uit het huis van afgevaardigden gestemd. En er is uh, voor de zesde keer uh, gestemd. En nu uiteindelijk is hij toch, ja, moet hij weg? En ze waren er eerst nog niet helemaal over uit of hij weg moet. Maar ja, tegen de, tegen de man lopen 23 strafklachten. Uh, uh, strafklachten ja. En uh, ja, de 35-jarige stand was uh, onder meer. Uh, uh, campagnegeld hebben gebruikt voor persoonlijke doeleinden. Ook loog hij over zijn vee. Hij heeft van alles bij elkaar gelogen om maar indruk te maken. Klopt van geen kant wat hij wilde. Maar goed. Uh, ja, op een of andere manier was het toch een interessante persoonlijkheid. Hij is er uitgewerkt ieder geval. Dat is mooi. Dat hadden we ook hier, ook hier met Gom van, Gom van Stream. Die uiteindelijk zich, uh, zou gaan overleggen met oh, de ja. partijen. Dat was ook zo'n woest aantrekkelijke man. Woest aantrekkelijke man. Die had ook te maken met oplichtpartijen of zo. Fraude had die, uh, werd hij van beticht. Nou, uiteindelijk toch maar buiten spel gezet. En nu hebben we daar uh, Roland van Plasterk. En ja. die is door iedereen eigenlijk wel een sympathieke man bestempeld. Dus dat gaat wel goed komen. Ja, nou, ik ja. ben heel benieuwd. Ja. Maar weet je dat ik het ook zo grappig vind? Omdat hij... Uh... Uh, was die Wilders natuurlijk altijd zo in de oppositie. Uh, als een ander deze man had aangesteld, hè, die Gom, ja. nou, dan was hij helemaal losgegaan. Ja, echt wel. En die was niet zelf en die is hij heel bescheiden, weet je Ja, het ja, is... Dus, uh, kan gebeuren. Ze noemen me niet voor niks Milders nu in plaats van ja, Wilders. Milders, ja. Ja, geweldig. Ja, en uh, om zich die ook uh, aangeschoven hebben. Wat deed de VVD daar nou in die kamertje? Die wil toch helemaal niet samenwerken? Nee. Nee, wat deed hij daar nou? Nu gaan ze in één keer wel praten. Nee, nee, hallo mevrouwtje, mevrouwtje. Nee, dat is niet de bedoeling. Je had gezegd dat je niet mee wilde dus wilt samenwerken. En nu ga je toch aanschuiven bij Plasterk. Dus dat betekent toch uiteindelijk dat ze wel gaat samenwerken. Want daar zetten ze wel op in. Hè. En eh, omzichtig. Je had nog wel gezegd van... Nou, ik wil eerst wel eens even weten of onze milders wel echt zo mild is. Ja. Dus, en daar uh... heeft hij eigenlijk ook wel weer gelijk. Gisteravond was een van de voorzitters van de, van de Tweede Kamer... die was bij OPEEN, volgens mij. Ja. Binnen naam heeft oh, ja. Een ja. hele ja. aardige ja. Ja. vrouw. En ja. ik ben ook even wat uh, stukjes teruggehaald. Dat ze zei van... Uh, ja, we gaan naar achter verder. En dat ze de microfoon nog open stonden van... Jullie hebben toch wel je pyjama's bij, hè? Weet je zo. <laughs> <laughs> maar echt een leuk mens, vond ik ja, haar. Ja, ja, ja. En uh, ja, die had dan ook wel commentaar. En die, die zei ook echt van... Nou, het is juist heel goed wat om zich doet. Want uh, natuurlijk moet je eerst kijken of je wel door één deur kan straks. Ja. En uh, als hij dan toch, uh, als je samen gaat... en dan blijkt toch dat die hele grondwet gewoon bord gegooid wordt. Ja, dat, ja, dat, dat is Zo, zo uh, zijn we niet getrouwd, meneer. Nee, zeker niet. Dus uh, ik, vond haar, ik vind haar een hele pittige dame. Hele... Ja, ja. Ja, dus, ik hou uh, daar wel van. Ze is nu overgenomen door... Heet ze nou ook wie dat leidt nu? Ja, nou, de, ja, ja, ja, ook zo'n vrouw. Uh, daar was ik wel hoop over te doen. Ze zijn natuurlijk weer, weer onderzoeken gestart uh, tegen... Uh... Ja, die Marokkaanse dame. Ja, ja, uh, ik ben ja, ja. haar nou kwijt. Maar ik Slangenkuil is het. Uh, ja. ja, nou zeker als je een vrouw bent denk ik. Ja. Zijn het wel eens mannen? Ik, ik kan me niet herinneren dat er ooit een man gezeten heeft. Als voorzitter van de Tweede Kamer. Alleen in Engeland denk ik toch die hele zware ja. <laughs> maar niet order, in Nederland. Order! Order! Ja. ja, geweldig. Leuk altijd. De politiek. Ja, ja, waar gaat het ons brengen? Gaat de hele wereld op zijn kop? Of uh, loopt het allemaal met ja. de in uh, Maloney, die heeft, was ook in het begin zo ontzettend rechts, Maloney. En uiteindelijk is hij ook heel mild geworden. Is dat die met die kettingzaag? Nee, oh. nee, dat is ook zo iemand. Die staat ja. ook aan de top momenteel. Ja, nou, ik ben gewoon heel benieuwd hoe, hoe dat gaat lopen. Ik, uh... We gaan helemaal even over rechts en dan komen we uiteindelijk toch op links uit. Ja. Zo, is het. zo is het denk ik volgens mij. Goed, wat hebben we hier? Muziek van, ja, Maxwell Berry. Ivory. Ivory. You know how it feels so bleed. You dream of being poisoned on a. A tragedy. So。Jonge gast. Maxwell Ferry. en hij! Een ijzer. Een ijzer. Een heb ik echt zo aantrekkelijk ik was ook een gaan over een eigen pijn. Dat altijd zo mooi. Dat herken ik best wel zelf zo in. hè? He. Heerlijk. Ja, deze man valt het allemaal mee. Ik vind het een grappig plaatje. Ivory. En dat hier te vinden bij de zaterdagmorgen. Oh, maar pijn geeft de mooiste muziek, hè? Dat is ja? echt zo. Ja, is dat zo? Nou, al die liedjes van Ze ging, Ze is er niet meer, of Hij is er niet meer. Okay. En huilend. Ja, ja, ja, ja. Ik weet niet, blijf. Ik word, uh, misschien is het op, dan, uh, die plaatjes altijd op het zere plekje van mij drukken. Ik zet het altijd uit. Ik trek altijd de stikker uit. komt Weg! Ja, het is ook wel lekker. Als je je heel verdrietig voelt en je doet zo, dan, dan komt het los. Al die emoties in je komen los. Okay. En dan kan je snikkend huilen, want ik ben zo oh, verdomme jezus. alleen. No, ja, Dan komt het er allemaal uit. Wat aantrekkelijk allemaal. Ja, dat is het, is het ook niet. Het is ook niet aantrekkelijk. Nee, op mijn werk, uh, en ik werk met uh, verstandelijke gehandicapten, en die vinden natuurlijk radio. Natuurlijk, sorry, dat is niet altijd waar. En radio in Nederland is wel heel leuk, of uh, in Nederlandstalig, en dan komt op weer je en dan komt de acte en de Oh Ja, de ja, video, ja, ja. allemaal ja. van die. Jammer, mensen met zitten Zingen ze pijn? mee, zingen ze mee. Ontkrijgen nee, ze de teksten? Of, dat niet. Of, uh, Suzanne en Freek, oh man, dat is helemaal een drama. Gewoon, gewoon. Een hup, ja. aan stopcontact. Wat is het? De radio is stuk, stuk gegaan. Ja. <laughs> Nee, Wilco, hou op, erin. En dan, uh, nou goed. Ik had een collega, daar, euh, die uh. zei altijd tegen haar dochter... Euh. Van ...als het mooi weer was dat de televisie het niet deed. Oké. Okay. En toen also. zei ze van... ...op een gegeven moment was dat kindje ouder. En die zei op een gegeven moment... ...man, daar, daar doet hij het wel. <hijst> ja. Maar het was Srimm. wel slim. Ja. Van nou, de tv doet niet, dus je moet naar buiten. En nou, dan, dan ging ze buiten spelen. Dat is de oplossing. Ja, dat vond ik wel een goeie. Gewoon een zing in je eigen hoofd met een liedje, Gek. Ja. Gek. Ja. Ja. Vertel. Was, ja. Uh, we hebben het over in je eigen hoofd een liedje, maar je hebt ook mensen in hun eigen hoofd steeds zo'n peuk zetten. En dat oh, geeft ja. natuurlijk wel enorm veel uh, uh, sigarettenpeuken. Ja? Kijk, je had wel van die mensen als je bijvoorbeeld dan een eentje zonder filter doet, een sigaret, en die, die kan je op de grond gooien als die aan is en die rookt weg, weet je wel? Dus oh, ja. Tuurlijk. Maar bij al die filtersigaretten, het schijnt dus gewoon. Wereldwijd liggen er, als het goed is, iets van 4,5 biljoen, dus 1 met 12 nullen, peuken in de natuur. En dat is dus het meest gevonden kleine zwerfafval. Maar er zijn toch al op een aantal plekken efficiënt peuken ingezameld. En met die afvalhoop weten de wetenschappers van de Cornus University of Technology uit Litouwen wel raad. Want die hebben de stof triacetine uit die peuken weten te winnen. Ja? En dat is een additief dat de verbranding van biodiesel verbetert. Oké, okay, dus, dus verzamelen misschien... Staat je geld erop? Is dat wat? Staat je geld? Op peuken? Oh, ja, ja. Oh. Ja, dat is wel wat. Dan willen ze wel, denk ik. Maar het had... gaat wel stinken dan, al die peuken die je dan uh, in je winkel moet inzamelen, weet je? La laatste moment dat je die peuk, uh, zeg maar, oproopt, dan heb je verstand voorbij. Dus dan ik, valt hij uit je hand vandaan? Ik zie het bij je. Je zegt, ja. dus ja, je verstand gaat uit net als bij uh, klaarkomen. Uh. Of net als bij een shot. We, uh, als jij je shot hebt gezet, ja. net. Dan is het ook... Uh, is ook de ook. einde oefening. De einde oefening. Kan je niet meer nadenken over de natuur en alleen maar je eigen lots...